Of een kamp met een internationaal. De sociaal-democratische regeringspartij PDS gaat aan kop bij de parlementsverkiezingen in Roemenië. Blijkt uit de eerste exit poll. De partij krijgt 26% van de stemmen. Gevolgd door de radicaalrechtse AUR met 19%. Vorige week won de extreemrechtse Georgescu tegen alle verwachtingen... de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Daarom werd er rekening mee gehouden dat het land ook bij de parlementsverkiezingen... een ruk naar rechts zou maken. De exit polls in Roemenië zijn niet altijd betrouwbaar. Daardoor kunnen er nog verschuivingen optreden. De definitieve uit wordt morgen verwacht. Sekswerkers in België kunnen vanaf vandaag in loondienst werken... met een officieel arbeidscontract... waardoor ze ook toegang hebben tot sociale zekerheden... als pensioen en zwangerschapsverlof. België is daarmee het eerste land ter wereld... dat volwaardige arbeidsovereenkomsten voor sekswerkers bij wet regelt. De opgestapte Israëlische minister van Defensie Galant heeft fel uitgehaald naar Moshe Jalon, die van 2013 tot 2016 minister van Defensie was onder premier Netanyahu. Jalon zei gisteren dat Israël zich schuldig maakt aan etnische zuiveringen in Gaza. Volgens Galant, Galant speelt zijn voorganger met zijn opmerkingen de vijanden van Israël in de kaart en beschadigt hij zijn land. internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen Galant en Netanyahu uitgevaardigd op verdenking van de oorlogsmisdaden. Servië en Kosovo beschuldigen elkaar van betrokkenheid... bij de explosie gisteren in een energiecentrale. Kosovo spreekt van een Servische terroristische aanval. De president van Servië noemt die beschuldiging onzin... en kondigt een grondig onderzoek aan. Hij verdenkt juist Kosovo van betrokkenheid. Volgens hem probeert het land vlak voor de verkiezingen... Servische partijen buiten spel te zetten... door ze van terrorisme te beschuldigen. Door de explosie van gisteren... zaten verschillende gemeenten tijdelijk zonder water. Het weer, het is bewolkt en hier en daar valt een bui. Ook morgen is het bewolkt en valt er wat regen... maar in de loop van de dag klaart het op. In het westen kan de zon af en toe doorbreken... en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg...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 Welkom ik terug bij uur twee van In Gesprek Met. En in dit uur ga ik verder praten met Peter Vogelaar over zijn leven. En wat hem zo al bezighoudt. Dus laten we eens even hebben over wat hij tegenwoordig doet. Oh, ik doe nog steeds uh, aan muziek. En uh, ik, ik heb daarnaast ook uh, sinds een jaar vijf mijn eigen reclamebureau. oké. Okay. Ja, heb ik uh, gestart. Uh, Hoe heet het? En dat heet Piccadilly. En die naam hebben we eerder uh, te horen gekregen natuurlijk. Ik heb er keurig uh, toestemming gevraagd aan mijn broers en zussen. Oh ja. Uh, ja, of ze het goed vonden dat ik die naam ging gebruiken. De naam van de zaak van mijn vader. En dat vonden ze een geweldig idee. Dus uh, dat heet uh, Piccadilly Creative Services. Ja. Ja. Even, even die Piccadilly, dat, dat is iets... Uh, ja, Dat werd vroeger gebruikt... op op gerechten. Het was een... Uh, iets met uien. Uh, nee, uh, augurken. Uh, ik ben het even kwijt. Die, oh, ja. een, een geel smurrie-achtig ja, is... dingetje. Precies, maar ik denk wel dat je dan Piccadilly bedoelt. Oh, ja. <laughs> ik ben even in de hoor. <laughs> Piccadilly, ik, ik weet eerlijk gezegd niet uh, hoe mijn vader op die naam is gekomen, maar het is... Uh, het, wa het was origineel ook met twee C's geschreven. En het komt natuurlijk uit, uh, uit, uh, uit Londen, hè? Piccadilly Circle. En ja. zo. En uh, het, het, het is volgens mij ook een persoon eigenlijk uh, geweest. Uh, ik, maar dat, heb, uh, dat weet ik niet zeker. Maar, uh... oh, nou, daar gaan we op studeren. Maar ja. het is inderdaad toch grappig dat een zaak in de Leidse buurt van Haarlem Harlem uh, zo'n Engelse naam had. Ja, dan waren we tijd ver vooruit. Ja, ja dat blijkt <laughs> er wel. En wat leuk dat jij het hebt overgenomen. Dus je bent, hebt een reclamebureau. En wat moeten we bij je voorstellen? Um, nou, ik zat, ik zat uh, daarvoor al uh, in, de, in de evenementen, met name in de, in de mode-evenementen, modeshows. En, uh, en uh, hadden we veel retail-klanten, zeg maar. En um, daar ben ik steeds, steeds meer eigenlijk creatie voor gaan doen. En... Uh, uh, en en ik, ik kan van alles wat ik kan vormgeven. Ik kan, ik kan uh, muziekproducties maken, audioproducties, commercials, uh, uh, filmpjes. Uh, dus eigenlijk ook zoiets van: nou weet je, het dat, dat is zo leuk dat ik dat allemaal kan. En, en uh, het is zo handig voor klanten als ze niet van de ene naar de andere hoeven of meerdere bedrijven hoeven in te schakelen als ze dat willen. Uh, dat is leuk om dat voor mezelf te gaan doen. Dus uh, zodra ik die kans kreeg, uh, ben ik dat te gaan doen. En het uh, bevalt heel erg goed. Ik heb een aantal uh, hele, hele fijne klanten. En, uh, en, en daar, kan ik, ja, daar kan ik echt mooie dingen voor maken. Goed. Ja, dat is natuurlijk altijd heerlijk als je je creativiteit. Om kan zetten en dan na afloop nog een factuurtje kan sturen. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat, dat klopt. Ja, dus uh, nee, dus dat, dat, dat is heel erg leuk. Ik doe daarnaast ook nog uh, geluidstechniek uh, uh, bij, uh, bij evenementen. Uh, dat is een, uh, nog een, een andere activiteit. En, uh, en ik ben natuurlijk nooit gestopt met, uh, met zingen. Uh, ik, ik heb wel in 2009 heb ik uh, tinnitus ontwikkeld. Uh, dus toch, waarschijnlijk door gehoorschade en een continue piep in mijn uh, oren. En dus dat uh, was wel zo'n confronterend en een angstig verhaal. Dat ik uh, op dat moment wel had moeten zeggen van nou ja. Uh, de harde muziek moet ik nu uh, uh, moet ik wel gedacht zeggen. Ja. We hadden een band die best veel volume maakte. Uh, uh, dus... dus uh, Dat is eigenlijk tegelijkertijd ook een waarschuwing naar iedereen die regelmatig in de herrie staat, of tenminste, uh, uh, of harde muziek. Ja, dat klopt. Ja, het blijft bizar dat er natuurlijk gewoon uh, op festivals en discotheken en dat er zoveel uh, decibellen op de mensen afgevuurd worden, dat, uh, dat je oordoppen eigenlijk wel moet gaan dragen. Waarom is het allemaal nodig? Maar Um, maar je, je hebt ik had, al, ik had al gehoorbescherming in de band en oh. toch heb ik het gekregen dus of het nou ja, het is vaak niet duidelijk waardoor, waardoor je het nou eigenlijk krijgt maar, uh, maar dat het ermee te maken heeft is wel duidelijk en ja, je denkt allemaal zeker als je jong bent van ja ach het komt wel weer goed ja, ja. En, uh, dat gebeurt mij niet. En, maar uiteindelijk, als die schade zich openbaart... op deze manier bijvoorbeeld, zoals tinnitus... dan is het ook meteen... het is eigenlijk altijd onomkeerbaar. Ja. Dus uh, dan zit je de rest van je leven aan vast. Ja. Als ik terugkijk in de taal Ja, ook een van de zeer gevarieerde lijsten van Peter Vogelaar. Uh, Peter die vertelde over zijn uh, tinnitus En tinnitus kan het gevolg zijn van een langdurige blootstelling aan lawaai. Te veel lawaai. Maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgevricht. Dat, ik praat je even bij... En ik praat er verder over met Peter. En hoe openbaar zich, zeggen, was het een, een piep in je oor? Ja, dat was gewoon na repetitie. Het uh, uh, was gewoon een, een piep in beide oren. En uh, ik, uh, die ging niet meer weg. Dus toen ben ik het even na gaan zoeken wat dat was. En toen schrok ik me dood. Ja. Dus er uh, is dus niks te doen, ook niet met anti-geluid of wat dan ook. Dus ik heb daar zelfs nog een, een, een cursus voor gevolgd... destijds om daarmee te leren omgaan. Ja. Want ik had er echt last van. Dat beïnvloedde echt mijn leven. Ja. Dus, uh... En nu? En dat is, is de, mede door die cursus, is dat prima gelukt. En, maar ik, ik ben wel. Uh, ik ga ook bijna liever naar concerten en zo. Het is gewoon allemaal veel te veel herrie. En ik heb wel oorden open, maar ik durf het toch niet aan. Zeg maar. Ik ben wel een soort van geluidsschuw geworden. Dus uiteindelijk heb ik. neerstans in de jaren heb ik toen ook niks aan muziek gedaan. En uiteindelijk kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Uh, ben ik weer wat akoestische dingen gaan doen. Uh, en werd ik ook gevraagd. Uh, uh, voor een akoestisch beentje. En uh, ja, ik denk van, nou, dat kan ik ook wel aan. Ja. Doe ik nog steeds wel met watjes aan, uh, watjes in en zo. Uh, maar dat, ga dat gaat goed. En, uh, dus, dus dat is eigenlijk uh, een herstart ge geweest van mijn uh, muziekhobby. Nee, dus, uh, ja. En dat, ja, dat is hartstikke leuk. Maar je had het net over je, dat je geluidstechnicus bent bij evenementen. Dat is dan wel te doen? Ja, dat is, dat is, dat is, meer, bij, dat is meer bij congressen. Oh, okay. uh, dus hè, het gaat meer om presentaties. Uh, mensen begeleiden en, uh, en geluid, het geluid regelen. Mm. En, uh, dus dat is inderdaad uh, te doen, ja. Ja, dat moet ook uh, goed verzorgd worden, want... Uh... We hebben dat Donald Trump gezien. Die werd woedend toen er een microfoon niet werkte. Ja. Ik vond het wel uh, leuk om te zien. Die uh, oké, okay, en. Um en je bent natuurlijk inderdaad uh, muziek blijven maken. Je hebt uh, volgens mij in talloze bandjes uh, gezeten. Ja, nou, uiteindelijk valt, valt het nog wel mee. Maar uh, we, hadden, we hebben ook uh, van de band die we toen hadden, Band Over Baby, hebben we nog een, een, een, een later is daar een, een, ook een semi-akoestische band uit ontstaan. Die heette Charlie. Uh, maar die hebben we on is onlangs wel uh, gestopt. Het uh, staat ook een beetje te ver uit elkaar, uh, fysiek zeg maar, om te vaak te kunnen repeteren en dat oh. soort zaken. Dus, en, um, dus ik heb nu uh, een, dat akoestische beentje waar ik net over had, heet California Dreaming. En dan maken we gewoon lekkere feel-good uh, 60s, 70s uh, muziek uh, met een bassist, een zangeres. Uh, en ik zelf gitaar en een beetje zang. En uh, dat is hartstikke leuk. En dan kunnen we het ook lekker klein houden. En gewoon op, op feesten, uh, in kroegen en, en bij mensen, uh, in zaaltjes. Uh, gewoon echt, uh, echt zoveel leuks doen. Zonder dat het een, een berg van geluid moet worden. Zeg. Ja, precies. Ja, want um, ik, ik heb jullie. Uh, ik weet niet precies welke band het was. Maar je was uh, zomer 2024 uh, live uh, te zien in. Uh, ik dacht uh, in een van de. Uh, kroegen van Zandvoort. En dat was met een uh, grote ras en zo. En dat was uh, uh, nou, één groot feest. Ja, dat klopt. Ja. Dat, was, uh, dat was Charlie. Dat was, uh, de bent samen met, uh, met Etienne Vergeer had, waar we vroeger ook mee in. Uh, in uh ben voor voor Baby mee zat. Rob Van Riel zit daar ook in. Die percussie uh, uh, doet. En, uh, maar uh, dat was meteen ook het laatste optreden van die band. Oh. Ja, dat is, is gebleken. Dat wisten we toen nog niet. Maar uh, dat is dus wat ik al zei. Uh, die band die, uh, die gestopt is laatst. Okay. Ja. Te draaien van de CD Not Alone van Peter Vogelaar himself. Eens even kijken, we, hebben, we gaan nog even door. Ja, we gaan nog even door over het stoppen van een muzikale samenwerking. Gaat dat dan niet aan je hart? Want ja, het, is, het, het, was, het swingde als een trein en de, de mensen dansten en zongen mee. Dus, dus ja, de, het moet onbehoorlijk wat energie geven, zo ook naar elkaar toe. Nou, dat klopt, ja. Want je bent, je bent, je, je, het is wel inspannend natuurlijk. Maar, maar na zo'n optreden heb je eigenlijk altijd meer energie... dan dat je eraan begon, zeg maar. Zo, zo, zo leuk is dat. En ja, natuurlijk is het heel jammer... Uh, ik heb dan wel het voordeel dat het natuurlijk nog in dat andere, die andere band zit, California Dreaming en daar, daar hebben we eigenlijk hetzelfde effect steeds mee, hè, ja. dat je gewoon mensen zo uh, uh, gelukkig maakt en, uh, en zoveel plezier kan geven dus uh, dat, dat, dat blijft gelukkig uh, dan wel, uh, blijft wel weet je. Dus, uh, het is niet dat het helemaal stopt want anders, ja, nee. uh, anders zou ik weer wat anders moeten gaan zoeken, want ja. ik wil dat niet kwijt nee, precies, <laughs> dat snap ik en, uh, maar wat, wat doet dat uh, uh, ja, je vertelt, dat geeft me heel veel energie en uh, dan is zo'n Optreden klaar, want ja, je, je speelt in, in uh, sessies natuurlijk. Uh, neemt af en toe een pauze. Je moet ook nog even eten, want dat is altijd van die, van die rare tijden. Uh, dan ben je klaar. Uh, uh, ja, sta, de Adrenaline, sta je stijf van de adrenaline of voor de energie. Uh, maar je moet ook eens een keer nog naar huis en, en een keer slapen. Uh, heb dat dan een beetje weg? Ja, ja nou sowieso... Uh Meestal, meestal daarna. Dat je dan eerst eerste instantie even niks doet. En dan, dat vind ik altijd wel een soort van lastig. Want het liefst ga ik altijd meteen eerst ook mijn spullen opruimen. Uh, maar het beste is gewoon even, even lekker even, even, even niks. Even nagenieten. en Een drankje nemen. En, uh, en dan die spullen opruimen. en Ik heb sowieso altijd wel. Eh, ik zit er vaak ook nog even in de auto dan natuurlijk. Uh, ik heb eigenlijk bij alles wat ik doe. Als ik s'avonds thuis kom. Zal, zal ik toch nooit meteen ook naar bed kunnen. Dus dan ga ik daarna ook nog wel eventjes. Uh, relaxen thuis en uh, ja, even afbouwen. Maar de, ja, wat ik kan zeggen het geeft zoveel po positieve energie dat je er eigenlijk ook nooit uh, moe van wordt hoor. Dus, uh... oh, nou, dat is, uh, <laughs> dat is wel lekker. Ja. Dat je, het is toch een vorm van werk. En, uh, en er niet moe van worden is natuurlijk wel erg fijn. Die, uh, maar goed, je, naast uh, dit beentje uh, waar je nu in speelt, ben je ook wat anders gaan doen. Je hebt zelfs een cursus gevolgd. Uh, Zorgzanger heet die cursus. Uh, vertel eens. Ja, um, dat kwam eigenlijk op mijn pad in 2023. Um, via de naam die noemde ik net al uh, Rob Variel, uh, Mijn goede vriend en uh, percussionist in de vorige beentjes. Uh, um, uh, die, die werkte in de zorg. En uh, die was uh, op het platform Zingen in de Zorg... Uh, uitgekomen. Hij zei joh, dat is interessant. Uh, voor mensen met dementie gaan zingen, daar is een opleiding ook voor om dat te, te, te leren. En dat moet jij ook gaan doen. Ik zei van ja, maar ik zit helemaal niet in de zorg. Ja. Moet jij ook gaan doen. Ja. Nou ja, dat is echt iets voor jou. Weet je. Ja, ja. Dus, uh, ik zeg maar ik zit niet in de zorg. Uh, hij zei nee, maar dat hoeft ook niet per se. Uh, het is ook voor mensen die in de muziek zitten. Die leren omgaan met de zorgcomponent als het ware. Dus, uh, en ik vond dat... Het oh, ja, dat, dat kwam ook op een heel mooi moment uh, eigenlijk. Want het jaar ervoor is mijn vrouw uh, ernstig ziek geweest. En die heeft echt even op het, uh, op het randje gelegen. Oh. Uh, dus dat is een hele uh, uh, rare, moeilijke tijd geweest. We hebben gelukkig helemaal goed doorheen zijn gekomen. Maar het reset wel weer even je gedachten over wat er belangrijk is in de, in de wereld en in het leven. Je was toen ook even mantelzorger, denk ik. Uh, ja, uh, ja, we waren met z'n met drie eigenlijk hier. Hè? Mijn dochters mm -hmm. hebben daar... Daar ook aan meegewerkt uiteraard. Maar, maar het, het reset eventjes uh, je, je, je gedachten. En um, ik, ik kreeg ook een soort van behoefte aan... een soort van meer zingeving in de dingen die ik doe. He, zoals ik al zei, de dingen die ik doe... mijn reclamewerk en mijn technische werk... doe ik met heel veel plezier en liefde. Uh, maar... Um, ik zocht gewoon dat, toch, toch iets meer... En uh, muziek maken heb ik altijd gedaan. En daar maak je mensen blij mee. En dat, dat is ook prachtig. Maar als je toch met muziek meer kan doen... dan mensen alleen maar blij maken... maar mensen echt kan helpen... Um, uh, dan, dan, is dat, dan is dat wel echt heel bijzonder. Ja. Dus, uh, dus daar, daarom heb ik auditie gedaan voor die opleiding. En ben ik gelukkig aangenomen. En ben ik die opleiding gaan doen. Ja. Dit nummer kende ik nog niet uh, van hem. Wel Ring of Fire en andere grote hits. Maar Hurt zeker nog niet. Een bijzonder nummer. Peter deed auditie naar Zorgzanger. En we gaan er verder over praten. Oh, je moest zelfs auditie doen. Ja, ja, de, de, ja dat wordt niet iedereen zomaar voor aangenomen. Oh, wat, wat, maar waar, waar zit het hem dan in? Nou, het, het, gaat, het gaat gewoon puur om uh, de... de, de, om, om, om de uh, wel ook mu de, de muzikale kwaliteit enigszins. Dat is niet het allerbelangrijkste. Maar gewoon de, de mensen die je ook bent, zeg maar. Hè. Degene die uh, dit de platform heeft opgezet, dat is Maartje de Lind. Die, uh, die, die, die voert die selectie dan uit. Gewoon uh, om te zorgen van, ja, dat wel de juiste mensen die opleiding gaan doen. En, uh, dus dat, dat, uh, en waar, waar, besta waar bestaat uw opleiding uit? Nou ja, wat ik al zeg. Je leert eigenlijk met alle componenten omgaan die belangrijk zijn. Uh, je leert, Zoals? Nou, je leert omgaan... Uh, je, je leert veel over dementie. Uh, over de stadia die, uh, die, die er zijn. Uh, waar mensen in kunnen zitten. Uh, en de eigenschappen die de die stadia hebben, zeg maar. Dus uh, hoe bereik je mensen in welk stadium van, uh, uh, oh, ja. van, van de ziekte. Ja. Um, hoe signaleer je de behoeftes? Uh, hoe ga je om met, met mensen? En, maar wat, ook, wat is uh, zeg maar de, het, het lastigste stadium? Uh, is dat in het begin van de dementie... of als mensen uh, bijna onbereikbaar zijn geworden? Nou, eigenlijk dat laatste... het wordt uiteindelijk natuurlijk steeds moeilijker... om, om mensen te bereiken. Maar het, het blijft mogelijk... Uh, maar uh, maar, maar dat, dat, wordt, dat wordt wel moeilijker. Dan is de uitdaging groter. Maar ook uh, als het dan lukt... is dan ook weer ja. de, de, de voldoening weer groter. Zeg maar. Dus, uh, maar je leert ook omgaan met muziek. Muziekkeuze. Hoe, hoe vind je uit waar mensen hun herinneringen hebben liggen? En... Uh, en, en uh, hoe, bouw je, hoe bouw je een, een sessie op, een samenzingssessie? Ja, ja, ja, ja. dus want, want het allerbelangrijkste is ook gewoon... je, je leert ook wat doet, wat doet zingen met je lijf. Uh, het, het, het zorgt voor, voor trillingen in je hele lijf. Uh, het zorgt voor een andere soort van ademhaling die je gaat, gaat doen als je meezingt. Want uiteindelijk, hè, wij zingen niet voor mensen om te luisteren en uh, uh, and that's it. Wij zingen om mensen mee te laten zingen... Mm. Uh, en en da, dat, dat is het bijzondere. Ja. Nou, ik heb me natuurlijk een beetje ingelezen in inderdaad wat zingen met je doet. Er zijn uh, complete wetenschappelijke studies zoals onze eigen uh, Erik Scherder, uh, de neurowetenschapper, uh, uh, heeft erop gestudeerd... Uh, en dat is niet gering. Hè? Er zijn ook hele lijstjes zijn ervan, van, van zeven punten. Wel, wat zingen met je doet. En dan heb je nog mensen die praten over... Uh, Oké, okay, alleen zingen is iets. Maar samen zingen is ook iets. Dus, um, maar even terug naar... Um, daar komen we straks denk ik nog wel op. Maar um, je, hoe gaat dat? Jullie treden veel op. In, in ieder geval in deze regio. In de Witte Kerk in Heilo. Um, en of gaan jullie ook naar de zorghuizen toe? Ja, het is eigenlijk, eigenlijk dat allemaal. Um, uh, de opleiding uh, voor zorgzanger of zorgzangeres... gaat in principe over uh, zorgzangeres... Uh, en zorgzanger zijn voor individuele sessies. Dus één op één met mensen die nog thuis kunnen wonen... of in een zorginstelling. Uh, om één op één met mensen zingen, te gaan zingen... En, uh, en een repertoire op te bouwen. En, uh, dus... Dat, dat is eigenlijk één variant. Daarnaast zijn er zingcirkels... waarbij we gewoon 10, 20 mensen bij elkaar... Uh, dat je in, in, in een groep gaat, gaat zingen met begeleiding erbij. Uh, dus begeleiding van mantelzorgers of vrijwilligers. Uh, dus dan, uh, dat, dat, dat, dat is in kleine groepen. Um, en daarnaast, dat ben ik zelf inderdaad ook gaan doen... Uh, met, ook met Rob van Riel, uh, met de, hebben we een, een duo opgezet. Dat heet Memories. En daar treden we op in, inderdaad in zorginstellingen. Um, eh, ook weer om, eh, met als doel om, om, de, om, om samen te zingen. Um, en inmiddels met Maartje de Lind uh, hebben we het, uh, het project Zingen voor je brein. Uh, dat had zij al, uh, was zij al mee bezig. Uh, hebben we opgezet... Om mensen, dus eigenlijk gaat dat dus ook verder dan alleen mensen met dementie. Het gaat gewoon om mensen met allerlei uitdagingen in het brein. Het kan, het kan zijn dat je herstellende bent van uh, burn-out of uh, van hersenbloeding. Of gewoon überhaupt een overprikkeld brein hebt. Of, um, dus eigenlijk voor al die mensen uh, uh, een training uh, opgezet uh, om, uh, om, om, om te herstellen en je, en maar ook eventueel preventief zelfs... je brein vitaal te houden door te zingen. <middels> Alleluia. Stevig lekker nummertje. Uh, goed voor het brein zullen we maar zeggen dat zingen. En Peter Vogelaar noemde net al allerlei mogelijkheden waar hij als zorgzanger zich mee bezig kan houden. Er liggen dus veel uitdagingen. Ja, dat klopt. Het is steeds meer ook uh, uh, wat er mogelijk is. En wat er, uh, de, de doelgroepen worden ook... hoe, hoe komt dat dan? Dat er uh, steeds meer mogelijk is? Komt dat door de, door de wetenschappelijke studies? Of, of uh, is dat de ontwikkeling van jullie werkveld? Nou, het is inderdaad wat, wat er ook ontdekt wordt. En wat natuurlijk voor een deel al, al, al, al zichtbaar is bij mensen die het al doen. Maar het wordt ook steeds meer wetenschappelijk onderbouwd, inderdaad. En, maar je merkt gewoon, uh, boel, uh, kijk naar bijvoorbeeld dementie. Uh, de mensen die uh, dementie hebben... Uh, en gaan krijgen... Uh, daar worden er steeds meer. He, dus dus wat dat betreft wordt dat ook steeds... een grotere groep die, uh, die we daarmee zouden... moeten willen uh, bereiken. En ja. Daarom is het ook goed... dat uh, het aantal zorgzangers... zich steeds uitbreidt... Uh, uh, om, om, om aan die vraag te kunnen voldoen. Ja. Laten we even de website noemen. Voor mensen die uh, en muzikaal zijn. En misschien denken dat ze dit kunnen. Um, en, nou noem jij het maar. Ja de website is zingenindezorg.nl oh ja, Inderdaad. En in ieder geval. Uh, ja, het wordt, uh, op de website wordt, uh, wordt het. Onderverdeeld in de provincies. Nou, Noord-Holland kent er wel een aantal uh, zorgzangers. Maar er zijn nog een paar witte vlekken op de, op de kaart. Ja, dat klopt. Dat, uh, maar daar wordt, daar wordt ook aan gewerkt. Hè. Er worden eigenlijk continu worden de mensen opgeleid door, uh, door Maartje. En uh, die komen dan uh, weer bij het, het gilde aan zorgzangers. En zo hopen we uh, de landelijke dekking uh, steeds uh, meer uit te breiden. Dat zeg je dat Mooi gilde van zorgzorg. Ja. <laughs> maar word je wel eens naar Limburg of Groningen gestuurd... waar wat nog de witte vlekken zijn? Nee, dat, dat, zou, dat zou op zich kunnen, hoor. Maar, uh, dat, dat, dat, uh, maar, maar de bedoeling is uiteindelijk wel natuurlijk dat je je, grotendeels je je eigen verzorgingsgebied uh, uh, uh, uh, verzorgt. Nou ja, precies. Want uh, hier, zijn, hier is in je eigen regio ligt natuurlijk ongelooflijk veel werk. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. En, maar zo kunnen we elkaar wel helpen inderdaad. Of eventueel bij, bij uitval. En, uh, maar het ik zeg gilde, En we, we hebben ook echt een gilde op. Er is ook echt een gilde waar we, waar we in zitten als zorgzangers. Hè, waar we, waarbij we ook dus uh, moeten voldoen aan een aantal criteria. En blijven voldoen aan een aantal criteria. Om te blijven leren en te blijven uh, ontwikkelen. Wat zit dat leren in dan? Uh, nou ja, te de, leren de, de, de, nieuwe, de, nieuwe, uh, de nieuwe ontdekkingen die gedaan worden in de wetenschap. En, gewoon, en jezelf te Betere, uh, om, om, om, nog meer te, om nog meer te kunnen. Ja, ja. Um, wat, wat is het charme eigenlijk? Wat voor liedjes zingen jullie? Ja, dat is eigenlijk heel divers. Dat hangt uh, heel erg af van de, van de mensen waarvoor we zingen. Dus en zeker in die individuele uh, sessies, maar ook in de kleinere groepen, ga je heel erg afstemmen uh, naar en kijken naar van, uh, waar, waar de mensen van houden. Hm. Dus gewoon. Maar vraag je dat van tevoren of, of begin je te zingen en je wacht je de reactie af? Nou bij een grote groep ga je dat niet van tevoren vragen, natuurlijk, maar dan ga je dat gewoon al doen. Dan kan je daar achter komen. Maar bij één-op-één een sessies ga je inderdaad in de voorbereiding ga je dat bespreken. Inderdaad, waar ligt jouw muzikale uh, geschiedenis eigenlijk ook? Hè? Dus uh, dat kan van, van klassiek tot en met musical tot en met pop zijn. Uh, uh, welke talen uh, uit welke achtergrond kom je? Tulpen of Amsterdam. Ja, dat, dat, precies. Dus, uh, ja, dat, dat zeg ik omdat het, uh, bij mij in Westerduin, het uh, seniorencomplex, uh, daar zijn regelmatig optredens. En uh, niet zelden komt dit wel uh, toch een aantal keren per jaar voorbij. Dus, uh, en. Luidkeels worden meegezongen. Dus dat is wel goed. Ja, nee, dat klopt, dat klopt. En uh, de, de, kijk, dat, dat zijn natuurlijk uh, nummers die, die iedereen kent van vroeger. En uh, die, die doen het ook altijd goed. Maar uh, het is ook prachtig om, om specifiek voor iemand uh, een, een lied te bedenken of te, of te vinden samen. Uh, wat mensen terugbrengt naar een bepaalde periode in hun leven en bepaalde herinneringen. En dat is ook gewoon hetgeen wat we natuurlijk moeten zien te doen... Eh, omdat op die manier eh, het, het geheugen gestimuleerd wordt. De Eagles met Desperado. Ja, ja. Muziek uit lang vervlogen tijden. En ik praat verder met uh, Peter Vogelaar over de reacties... die zijn werk als zorgzanger teweeg kan brengen. Vaak een heel emotionele uh, reactie. Het is, een, het is een geluksmoment voor mensen... omdat ze zich uh, weer dingen herinneren die ze... Uh, dachten niet meer te, te kunnen herinneren. Als je opeens een lied mee kan zingen. Dus er gaat eigenlijk een luikje in hun, in hun geheugen open. Ja, klopt. klopt. En, dat, en dat leidt echt tot een, uh, tot een, een geluksmoment... wat ook zorgt dat uh, mensen uh, uh, actiever, actiever kunnen zijn in hun, in hun lijf... maar ook uh, in, in hun sociale contacten. Uh, dus dat, dat, dat, heeft allemaal, uh, dat is allemaal... Uh, Zie je wel eens uh, na het optreden, zo'n dergelijk optreden, een heel ander iemand dan uh, bij aanvang van het optreden? Ja, ja, ja. je ziet mensen echt, uh, echt uh, aangaan. Dat is een beetje een modern woord. Maar je ziet uh, en, en dat het, kan, het kan ook leiden tot, uh, tot emoties, tot tranen. Soms door, door de herinneringen aan iets moois. Of misschien wel aan iets, iets minder moois. Maar ook dan is het feit dat die ontlading er kan zijn... is een, is een mooi moment. Uh, en het leidt tot, tot heldere momenten. Hebben we hebben een keer een sessie meegemaakt... dat we aan het einde zaten nog even na te praten met, met een verzorger. En uh, een van de dames die als laatste wegging, die liep weg. En die verzorger zit daarna na te kijken. En die zit echt gewoon te kijken ze van... Hé? Wat is er? Zij zei van nou, zij weet normaal nooit haar kamer te vinden. Ze loopt echt het hele pand drie keer rond en dan moeten we de kamer wijzen. En nu liep ze gewoon rechtstreeks de kamer in. Ja, ja, ja. En dat zijn van die momenten dat jij ziet: van ja, dat, dat, is, dat is zo mooi om te zien. Echt een kippenvel-momentje. Ik, ja. ik, ik krijg ook gewoon kippenvel hiervan. Dat is geweldig. Ja, nou, ja, dat klopt. Ja. ja. Want wat, wat doet die emotie dan met jou? Want je bent daar aan het zingen je focus je, je denk ik, op degene voor, voor wie je zingt. Of een, een klein groepje mensen. En dan die emotie, die maakt het, wordt het spelen je dan misschien niet onmogelijk gemaakt? Um, nou ja, ik heb wel momenten uh, ge, gehad dat, uh, dat ik zelf ook even drinken moet slikken. Ja. Uh, en dat is ook oké, okay, hè? Dat. Uh, dat, dat, dat, ...dat geeft alleen maar aan hoe de, hoe de verbinding er op dat moment ook is... ...tussen degene waarvoor je zingt en jezelf. En uh, ik vind het ook wel zo mooi dat heel vaak word je wel bedankt... voor ja, bedankt hè, maar ik bedank eigenlijk liever meest, meestal mensen andersom. Zo van, bedankt dat we dit samen hebben mogen meemaken. En zo voelt dat ook echt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig, geweldig. En dus even kijken... Um, Laten we het nog even over uh, zingen hebben. Uh, op de website van Maartje is. Uh, Maartje, laten we het daar even over hebben. Dus die is eigenlijk operazangeres, hè? Ja, dat klopt. Ja, Maartje is uh, operazangeres uh, uh, geweest heel lang. En die heeft op een gegeven moment uh, uh, gewoon gezien wat muziek kan doen, ook uh, op, op, dit, op dit vlak. Uh, en heeft daardoor uh, op een gegeven moment de beslissing genomen om te stoppen met het uh, gewone operawerk en dit platform op te gaan zetten. de vogelaar, het, de track His Hand in Mine. En je hoort allerlei uh, stemmen, maar het is Peter toch helemaal alleen. Het platform waar Peter het net over had, is uh, Zingen in de Zorg. Opgezet door Maartje de Lind. En het laatste gesprek hebben we het over het effect van zingen op ons mensen. Uh, het effect van zingen... Um... Het brengt uh, allerlei gelukshormonen, brengt, maakt het bij ons aan. Nou Peter, jij, jij, jij zingt eigenlijk al jaren. Vanaf je vijftiende maak je al muziek. Maar voel jij dat dan nog steeds? Ja, ja, ik voel het sowieso als je het zelf doet. Ook thuis op de bank. Uh, en, maar vooral als je samen met anderen zingt. Dat dat, dat dat vanaf het begin al in een bandje. Dat je gewoon met mensen samen gaat musiceren. En daar is dit zingen in de zorg natuurlijk ook een, een, eigenlijk een equivalent van. Dan ga je ook samen zingen met mensen. En dat brengt inderdaad dat geluks, die gelukshormonen uh, op gang. En... Het, het, het, het, het, het is. Hey, muziek is emotie. Het is dat is. En dat is meestal zijn dat goede emoties. Soms zijn het ook gewoon. Uh, uh, nare uh, herinneringen. of. Uh, of uh, die, die, die naar voren kunnen komen. Maar het is altijd emotie. En het delen van die emotie. Uh, dat, dat is uh, wat mensen uiteindelijk ook in beweging brengt. Zeg maar. En, en wat, wat, uh, wat het mooie is, ja. ja. Nou wil ik toch nog even een gedachte met je delen. Um, ik, ik, ik was mezelf dus aan het inlezen over het uh, de, de positieve effect van zingen en samenzingen. En toen bedacht ik me ineens, ja maar wacht even... Uh, Elvis Presley, uh, Jong Overleden, uh, uh, Prins, uh, Janis Joplin. Ja, dat, je hoort al welke generatie ik ben. Nee. Maar, maar, uh, uh, en zo zijn er nog wel uh, mee eens. En zo ook nog zo'n zo categorie artiesten... dat allemaal rond hun dertigste, of tussen de dertigste en veertigste... Overleden ze allemaal en uh, niet zelden door drugs. Dan denk ik: ja, waar is dan het, uh, het. Dat vraag ik me dus af: waar is dan het geluk van het zingen? Dat is, he, waarom heb, heb je die drugs dan blijkbaar nog nodig? Ja, ja. Heb je vermoeden? <laughs> nou ja, je hebt het onder andere ook over de Club van 27. Kurt Cobain zit er ook in. Amy Winehouse zelfs nog, hè, van ja, de gener ja, nieuwere ja. generaties. Oh, ja. Kijk, ja, dat heeft natuurlijk grotendeels te maken met het feit dat. Uh, of met, met, met de leefstijl en de druk die, van, die vanuit het artiest zijn zeg maar, uh, in je leven komt. Hoe ga je daarmee om en in wat voor wereld kom je? Dat, dat heeft er denk ik meer mee te maken dan de muziek zelf. Hmm. He, als je kijkt naar uh, Tom Jones, oh. uh, 90 of zo, ja. 85. Ja. Willie Nelson, 93. Ja, ja uh, Tom, die staat nog steeds te zingen. Ja, Willie Nelson ook. Dus, uh, dus dat, dat kan ook. Dus het heeft een grotendeels te maken met, met de cultuur waarin je terechtkomt. In de popcultuur, uh, je, wordt, je wordt verheven tot... Uh, tot uh, uh, Tot bijna een godheid. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, waar, waar je dan ook maar aan moet voldoen, zeg maar. Uh, dus uh, ik denk dat dat de hoofdoorzaak is. Het is muziek zelf. Het kan niet anders dan mensen alleen maar gelukkig maken. Hmm. Oké, okay, nou dat vind ik een mooi antwoord. Ja. Kan je het eigenlijk de mens... ik denk het wel natuurlijk... Uh, want er worden echt ook wel geroepen op de websites... mensen ga zingen. Het is ook goed om... jij had het net ook over een burn-out... om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen. Maar gaat dat niet een beetje te ver? Nou ja, dat, dat, dat lijkt misschien zo. Maar um, kijk, uiteindelijk... Je weet, als je hem voorkomt. Weet je nooit zeker of je hem voorkomen hebt. Zeg maar. dus dan, dat, dat is altijd het lastige. Met preventief. Maar kijk. Als je preventief bezig bent. Uh, en, en, en je voelt. Dat je, je brein vitaler wordt. Dat je beter omleert gaan. Met stress en druk. En, en dat soort zaken. Dan, dan weet je dus dat, je, dat, dat het dus helpt. Uh, en dat, en dat geldt ook voor voor sporten en andere sociale activiteiten die je moet doen... om een gezonde levensbalans te maken of te, te, te vinden. Um, maar, maar dit draagt daar zeker aan bij. Ja. Heb jij nog uh, uh, enige... Uh, ja, ik kijk even naar de toekomst. Heb je, heb je nog enige ambitie voor de toekomst op muzikaal gebied? Nou, ik denk uh, uh, dat, dat die voornamelijk... Uh, ja, ambitie heb je natuurlijk altijd... Dus, uh, maar dat hij voornamelijk ligt op, op, het, op het uitbreiden van, uh, van mijn activiteiten op, op, op dit gebied. Op het, het zorgzinggebied. Ja, ja. ja dat, is, uh, dat, dat is wel het mooiste wat er, wat er is. Dankjewel. Dankjewel ook. So high. Zolo. So low, you can't Wake get around He must come the door oh, He is high, so high, you can't get around He is wide, so high, you can't get around Zolo. So low, you can't get around The mighty lamb Coming out the door down in the valley you know i didn't go there to stay my soul got happy in the valley you know i stayed right there all day op zijn cd Not Alone met So High Tot zover dit programma ik, Mijn dank gaat uit naar Peter Dankjewel voor al je mooie verhalen, teksten en natuurlijk de keuze van de muziek ja. um, Peter die gaat dus door als zorgzanger bij Zingen in de Zorg en ik noem graag nog even de website zingenindezorg.nl en dit programma kan je verder beluisteren, terugluisteren op ingesprekmet.info. Dan hebben we alle websites gehad. We gaan zo afsluiten met Santana, ook nog een keuze van Peter. En mijn naam is Benno Veugen en graag tot een volgende keer. Dag.